Shabbat shalom, voordat ik een woord ga spreken zou ik graag met u een liedje willen zingen. Bent u misschien niet gewend van mij, maar ik heb een, uh, een lied gekozen, Baruch Habba Adonai. Luister heel goed naar de tekst wat u leest en wat u zingt. Ja, waarom dit liedje eigenlijk? Ik ga het u vertellen. Als u vandaag gekomen bent... met een ander motief... dan wat er hier op die tekst staat... dan bent u waarschijnlijk voor niets gekomen. Althans, dan zal u misschien gekomen... persoonlijk voor mij... of voor uw broeders en zusters... of voor een broodje... en een bakje thee... of koffie. Maar wilt u het woord van de Heer ontvangen, dan dus zal u dus deze woorden moeten spreken. Gezegen is Hij die kom in de naam van de Heer. En vandaag breng ik de woorden van de Heer over aan de gemeente. Het geldt wel voor de mensen die horen Hem om te horen. Het is heel erg belangrijk. Het zijn hele gevoelige dingen, maar ik zal u dit vertellen. Het is mogelijk om alles te weten te komen wat we weten moeten. Het komt dus niet van mij, het komt niet door de woorden die ik spreek, maar het komt uiteindelijk van hem die het u wil openbaren. Daar gaat het namelijk om. Ik wil met u naar Matthäus 23. Deze tekst die is namelijk enkele weken achter elkaar geprojecteerd op het doek, op het scherm. De Uri Marcus... En door Jacob Dankani. Dus het is u eigenlijk bekend. Alleen wil ik zeggen dat in onze Bijbel staat het namelijk verkeerd geschreven. En het gaat om een heel klein dingetje. En daarom zullen we dat nooit achterkomen. En ik heb hier ook wel eens over gesproken. Maar het is waarschijnlijk niet helemaal overgekomen. Daarom wil ik het overnieuw met u lezen. Het gaat namelijk over... Matthäus 23, en dan puur op vers 39. Er staat hier, want ik zeg u, gij zult van mij nu, van nu aan, niet meer zien, totdat gij zegt, gezegen hij die kom in de naam des Heren. En dat woordje hij, dat hoort gewoon een kleine letter te zijn. In het Engels staat het ook gewoon in kleine letters. En in de MBV staat het ook gewoon in kleine letters. Alleen helaas in de statenvertaling en in de, in de MBG staat het wel met een hoofdletter. Maar dat staat er niet. Ook in de Engelse Bijbel staat het niet. Want daar staat, bless is he who come in the name of Adonai. Het gaat dus niet over dat hij. Het gaat, niet, het gaat niet over Yeshua. Nee, het gaat om mij vandaag. En gisteren is het misschien Wim Verdauw. En morgen is het misschien Corrie of Anke Verdouw. Het maakt dus helemaal niet uit. Wij kunnen dus de woorden van de Heer spreken. Maar het gaat alleen hierom. Degene die oren hebt om te horen, die moet, je, die moet hem of haar welkom heten. Gezegen is hij die komt in de naam van Yahweh. Amen. Amen. Dit zijn de beginselen. Als u een christen bent, als u christen wil worden... Dan gaat u beginnen met Matthäus te lezen en dat hebben we allemaal gedaan en zeker de bergreden. Daar vertelt Yeshua zelf dus de dingen die wij weten moeten. Want daar gaat het om. Het thema van, van deze dag is wat wij weten moeten. En als we dat niet weten, maken we steeds de fouten. Toen Yeshua 70 man uitzend om de verloren schapen van Israël te bezoeken dan hebben ze één ding geleerd, overal waar je komt, wat zegt hij? Shalom. Ja, stuur de vrede in dat huis. En indien ze niet waard zijn, of althans niet welkom heten, dan komen die shalom, dan komen die zegen terug naar je. Dus het gaat om de persoon die het ontvangen wil. Wilt u het ontvangen? grijp het met beide handen de Bijbel die spreekt over een, een man die een schat heeft gevonden en hij heeft hem terug begraven is naar huis gegaan, is teruggekomen en hij heeft de schat en dat hele gebied dat hele grondgebied gekocht alles heeft hij achter zich verbrand alles wat hij had wij moeten het van ganse harten willen hebben, dus grijp daaraan want het is heel erg gevoelig Problemen zijn er genoeg. Dus u moet mij welkom heten. Dat moet u echt doen. U moet mij zegenen dat ik zijn woorden spreek. Dat is voor vandaag. Maar voor straks zal het anders zijn. Dan zal ik ook respect moeten hebben voor een ander die in de naam van de Heer spreekt. Het kan zomaar. En als het niet zo is, moeders en zusters, dan komt hij zelf ook wel achter. Want het gaat hierom, de geest van God die zal dat openbaren. Want intelligentie en wijsheid, kom je er niet. Waarom niet? Omdat het is bovennatuurlijk. Wij kunnen dat niet bevatten. Waarom niet? Omdat onze vader dat zo wil. Hij heeft dat verborgen.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 ...doch aan kindertjes geopenbaard. Dus met alle kennis die we hebben... ...komen we er niet. Want het is verborgen. U hebt een goede mentaliteit nodig. Ook met bidden kom je er niet. Hij moet van binnen in orde zijn. U moet het van ganse harten willen. Voordat ik hier verder ga... ...wil ik eens even een schema laten zien. Ik heb namelijk jaren geleden... ...van broeder wat ...een schema gekregen. En deze schema is een schema van de mens. Want ik kan wel verder babbelen... ...maar u komt er niet. Want u weet niet waar ik het over heb. Trouwens, deze schema's... ...die hangen daar ook... ...in een van die boekjes. U kan het vinden. Misschien moet u het straks maar even meenemen. Dat is Geestelijke oorlogvoering... ...strijd om de ziel. Daarachter staat... De schema van de mens, van u en van mij. En ik vind het heel fijn, want zo'n schema zeg maar, dat is een hele hoop, zeg maar meer dan 100 woorden. We hebben er nog meer van die schema'tjes gemaakt, over de uittocht. Prachtig mooie plaatjes, maar daar kom ik dus, daar word ik wijzer van als 100 woorden. U ziet het: de buitering. dat is ons lichaam. Daartussenin, dat is de ziel van de mens, en daarin, daar is de geest van de mens. En dat kleine bovenste gedeelte, daar woont de heilige geest. Waar ik het vandaag over wil spreken is namelijk, dat woord van God, het zaad, dat komt u door, door het horen heen, door uw ziel, Dwars door de wil van de mens tot de geest. Dit moet u maar even vasthouden. De rest wil ik er dus niet over spreken. Het gaat mij hierom, die wil, die wil, dat is namelijk aan niets onderworpen. Als ik dus niet wil, dan gebeurt het niet. Ik heb een kleindochter van twee jaar. Als ik, heb, als ik haar iets vraag, wil je dat? Dan zegt ze nee, dat wil ik niet. En ik kom toch, dan gebeurt het niet. Echt niet waar. Die is twee jaar, die kon maar net praten. Dus die wil is totaal aan niets onderworpen. Ook bij u niet en bij mij ook niet. Maar wij zitten namelijk hier om de wil van vader te doen. Niet onze wil. Uw wil geschieden. Daar gaat het namelijk om. Nu even genoeg daarover. Dus de wil van de mens. Dat is toch het allerbelangrijkste in ons leven. Als dat, als dat gewoon niet wil. Dan wil dat gewoon niet. Maar als we zeggen. We zijn hier om de Heer te dienen. Allee, dan zit hij op het goede adres. En ik ook ga verder ja vader want zo is het een welbehagen geweest voor u alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader en niemand kent de zoon dan de vader niemand kent de vader dan de zoon en wie de zoon het wil openbaren ziet u dat weer God moet hem te alle tijden openbaren maar als hij dat dus niet doet dan gebeurt het gewoon niet ja, natuurlijk kunnen we lezen. Vroeger was het heel moeilijk voor de mensen om te lezen, want de mensen kunnen niet lezen en schrijven. Dat zullen ze dus moeten horen. Dat een ander spreekt. Maar vandaag van de dag kunnen we lezen. En dat is ook wel waar. Maar met lezen komen we er niet. Met lezen alleen komen we er niet. Ik heb er een stukje voor geschreven. Ik ga het even voorlezen. Door het horen en te verstaan met ons gezond verstand... Kun je niet zien? Je moet geloven en doen. Tussen haakjes, een stap maken. Met verstand kun je niets, omdat het bovennatuurlijk is. Het gaat niet omdat u kunt lezen, maar of God het wil openbaren. Daar gaat het namelijk om. Als God het u niet wil openbaren, dan komt u dus nooit achter de dingen die God. Wil geven. Dit is allemaal evangelie. Allemaal evangelie. Als hij tegen de, tegen de massa mensen zegt: Gij kunt mij niet horen, omdat hij niet bij mij hoort. Je hoort dus niet bij mijn schapen. Het is bijna een belediging. Maar wij kunnen lezen, we hebben het gezien, wij kunnen dus leren. Wij zijn nu vandaag van de dag nog steeds een eenheid in verscheidenheid. Wij zijn hier allemaal samen, Emmanuel. Wij zijn een eenheid in verscheidenheid. We hebben niet dezelfde dingen geleerd. We zijn wel hier samen met één doel om hem te loven en te prijzen. Omdat hij waard is. Toch? Dat is toch ons plan? Dat is toch wat we willen? Maar broeders en zusters, zo kan het niet blijven. Wij moeten één worden zoals vader en zoon één is. Dat doel moeten we bereiken. En dat doen we alleen om samen met elkaar te leren. Hoe leren we dat? Wij leren dat van Yeshua. Ik ga nu een stukje verder lezen. En dan zegt hij, kom tot mij allen, die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven... Neem, ik neem mijn, neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. U moet, het juk van zachtmoedigheid moet u op u nemen. Wij zijn niet zachtmoedig van nature. Echt niet waar. Wij zijn trotse mensen. Wij zijn trotse mensen. Hoe meer kennis we vergaren, hoe groter we ons eigen voelen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Als wij zeggen van ja, wie Israël zegen zal gezegen worden. Zegt de hele gemeente amen. Maar lieve broeders en zusters, ik ben ook Israël. En u toch ook. Maar als ik spreek over wie Israël zegen, zal gezegen worden, dan denken we, oh die Israël die ver weg zit. Wij zijn alle Israël hier zo. Vergeet het niet. Want als u zo gaat denken, zullen de dingen anders worden. Wij hebben zoveel dingen geleerd dat we sommige dingen voorbij gaan. Als jullie Marcus hier wacht voor de zegenbeden omdat zijn vrouw niet aanwezig is. Dan lachen we een beetje. We vonden het toch wel een beetje laconiek. Maar lieve broeders en zusters. Deze man die weet te degen. Dat dat de belangst, belangrijkste is van die dag. Begrijpt u dat wel? Dat is de belangrijkste bede. Want God wil je zegenen. Je moet er wel bij zijn. Ik heb er wel eens een keertje over gesproken. Maar ik zag de gemeente gewoon een beetje, een beetje niks zo. Ach, dat is best wel leuk. Ik vond het wel een leuk gebaar. Ze zijn pas getrouwd. Maar broeders en zusters, wij moeten dit soort dingen moeten we weten. Het is heel belangrijk dat we weten dat we op de hoogte zijn van dit soort dingen. Heel belangrijk. Dus we moeten dus zachtmoedig worden en nederig worden. En hoe doen we dat? We moeten dat leren. Want daar, als, als, als ik het niet van mezelf van nature heb, zal ik het van iemand anders moeten leren. Problemen zijn er genoeg. Zeker binnen deze gemeente. Ik was vanaf de beginnen hier. En weet u, je kan om, over alles problemen maken. Er zijn er genoeg vertrokken hier van de gemeente. Oh, ik ga er wel een paar opnoemen. Echt waar. Mensen zijn weggelopen voor een rode vlag. Weet u dat? Die hebben de gemeente verlaten omdat het een rode vlag was. Ik ga de namen niet opnoemen, dat is te belachelijk voor woorden. Mensen die zijn, die zijn weggegaan voor, ja, misschien onderlinge ruzie. Er zijn ook mensen die zijn weggegaan voor deze duif. Die niet eens kan vliegen. Daar zit er nog eentje. Ja, je kan problemen maken over alle dingen. Je kan ook problemen maken over een hond die in de gemeente wandelt. Nu hebben we er twee. Want het is... Ja. En het is niet koosje zeggen we dan. En misschien is dat wel zo. En misschien ook niet. Je kan ook problemen maken dat we een kaars aansteken. Dat kan... Er staat in de Bijbel, ja, er staat in de Bijbel, er staat in de Torah. Maar lieve mensen, geef ons allen de kans om samen te leren, om samen een gemeente op te bouwen. Geef de ruimte. Wij moeten niet de liefde hebben, wij moeten de liefde Gods hebben. Daar is een groot verschil. Echt waar. En dat kan alleen maar wanneer we bereid zijn om samen te leren. Samen het woord te leren. Als we willen, want u kan, u kan dus nooit tegen mij zeggen van ik kan het niet. Dat woord bestaat niet, want als u zegt ik kan het niet, dan zal mijn vader in de hemel een leugenaar zijn. Maar hij zegt wel dat het kan. Als je maar wil. Als je maar wil. Broeders en zusters. Er zijn mooie verhalen in de Bijbel. Alleen we halen de kern er niet uit. Een vader had twee zonen. Eén zoon is bij de vader weggegaan. Heeft al zijn bezittingen meegenomen. Ter gelden gemaakt. En hij heeft allemaal lelijke dingen gedaan. Met vrouwen enzovoort enzovoort enzovoort. Eindig bij de varkens. komt terug bij de vader. Vader. Zeg kom maar. En weet je wie die problemen heb? Dat was een zoon. Zijn eigen zoon die altijd bij hem was geweest. Hij kon niet eens meer samen met hem eten. En vader moet toch nodig zeggen. Je broer was dood geweest. Is leven geworden. Wij moeten feest vieren. Oh lieve mensen. Wat missen we toch een hele hoop dingen. Als we over kennis gaan spreken binnen deze gemeente. Echt waar het niveau is. Zo hoog. Dan komen niets tekort. Maar het ontbreekt toch wat. Het ontbreekt toch heel wat. We hebben problemen genoeg. Ja problemen over een duif. Die niet vliegen kan. Ja dat kan. Kan zomaar. Weet u wat het is lieve mensen. Je komt soms binnen in een gemeente. Vanuit een bepaalde sympathie voor elkaar. Dan zegt van oh hier is het heerlijk. Hier kunnen we samen oud worden. Geweldig. Een pastor hè, die heel veel dingen kan vertellen. Maar pas op. Je hebt maar een klein beetje nodig. Want haat en liefde zit zo, zo ver verwijderd. Wij weten dat allemaal wel. Heeft niks nodig. Dat sympathie omdraait in antipathie. En ik zal u dit vertellen... Er ontstaat een kloof die nooit meer is te dichten. Zelf kunnen we niet. We kunnen een scheiding maken. Maar tot elkaar brengen. Het is toch zo moeilijk. Maar ook zo makkelijk. Want je kan gewoon horen, horen: sorry zeggen en alles is gewoon in orde. Maar wij moeten nog heel veel, maar nog heel veel leren. En. Dat doen we ook hier, dat doen we ook wel en dat wil ik ook. Ik wil niet anders als leren uit het woord. Ik leer dus niet uit boeken. Ik lees geen één boek, dat alleen maar het woord. Om gewoon niet beïnvloed te worden door alle wijze leer die er is. Ik kijk ook niet te veel naar de tuin van de buurman. Maar weet u wat het is? Dan ga ik dus misschien ook eens een keertje denken. Van dat het daar beter is. Het is daar dus niet beter. Want overal is er wat. En ook bij ons. Maar het probleem wordt opgelost. Wanneer we de man of de vrouw of het zegen. Die in de naam van Yahweh tot u toe komt. Als u dat maar aanvaard, dan kan God zijn werk doen. Werk hem niet tegen. De dingen die in drie, vier jaar opgelost had kunnen worden, of dat we in drie, vier jaar bereik, bereiken kunnen, hebben we soms zeven jaar over moeten doen, omdat we steeds dus toch problemen door de gemeente heen krijgen. En dat moet anders worden. En dat kan, want dat is helemaal niet zo moeilijk. We moeten het met elkaar leren. dat kunnen we alleen maar doen als we gebed nodig hebben dan gaan we naar onze binnenkamer en dan zegt de vader hij die in het verborgene ziet hij zal het u geven zo staat het erin geschreven er is niemand meer of hoger of dichter bij onze vader niemand ik ook niet echt niet waar maar u kan het aan uw vader zelf vragen en hij wil het je graag geven niet misschien maar hij wil het je graag geven zegt hij sluit je af voor de buitenwereld ga naar je binnenkamer toe en bid tot hem dat leert Yeshua onze Messias, onze Heer en Meester die leert mij maar die leert ook u hij zegt het, ik zeg het niet hij zegt het, er staat geschreven het is niet zo moeilijk maar we moeten horen. Hoe horen? Het is alleen bestemd voor de mensen die oren hebben daarvoor. En God gaat het openbaren. Hij wil het graag doen, maar het gaat alleen maar op die manier en niet anders. Ik wil met u samen naar de Korinthe toe. 1 Korinthe 8. Ik wil lezen vanaf de derde regel... 1 Korinthe 8 vers 1. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Voor alle duidelijkheid, ik heb hier over de liefde gods. Ik heb dus niet over een andere liefde. Indien iemand zich inbeeld enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort. Sommigen die denken dat de vrouwen gesluit moeten. En de anderen die zeggen dat hoeft niet. Zo zijn er nog meer van die voorbeelden. Maar ik zeg lieve mensen heb geduld met alle dingen. Wacht totdat God het gaat openbaren. Sommigen zijn bijzaken. Het kan heel even wachten. Je kan gewoon met een vrachtwagen, wanneer je verkeerd rijdt, niet zomaar keren in de straat. Gaat gewoon niet. Soms moet je wachten totdat je rotonde tegenkomt en dat je weer terug gaat. Ja, als je alleen bent, heb je nergens problemen. Oh, Oké, okay, tuurlijk, dan doen we dat. Maar sommigen hebben zeven kinderen. Dat gaat zomaar niet, niet zo makkelijk om. Echt niet waar. En je wil ze toch allemaal meenemen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Indien iemand zich inbeeld enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort. Maar heeft iemand God lief, dan is deze door hem gekend. Het is goed dat wij hem kennen, maar ik vind het veel belangrijker dat ik door hem gekend word. Wanneer die komt, dat mijn naam geroepen wordt. Belangrijker als dat bestaat helemaal niet. Er staat ook niet geschreven. Belangrijk is dat hij mij kent. Er is niets anders wat belangrijker is dan dat. Ja, maar ik vind het zo moeilijk. Hoe zo moeilijk? Bespreek dat. Bespreek dat. Bespreek dat met mij. Of met broeder Wim. We zijn vandaag van de dag binnen onze gemeente... ...die nog niet samen een brood breken en de wijn drinken. Door een of andere reden. Ik weet niet waarom. Ik kan niet in de geest van de mensen lezen wat er verkeerd is. Laat het maar uitleggen. Geef mij de kans, maar ook jezelf. Je kan soms jaren binnen deze gemeente zitten... Maar gewoon nog niet los zijn gekomen. Van een afgod. Ja ik spreek bijbels broeders en zusters. Misschien bent u dat nooit tegengekomen. Maar als u de hele Korinthe gaat lezen. Komt u deze dingen gewoon tegen. Want ook Paulus heeft problemen gehad. Toen hij de gemeente sticht in de Korinthe. Er gebeuren allerlei zaken. Allerlei dingen wat gewoon niet deugen. Maar u moet ons de kans geven. Om ons werk te doen. Bid voor ons. Dat we. Op die weg blijven die wij zijn gegaan. Bid daarvoor. En zegen ons. Want dat hebben we nodig. Wij willen niet onze eigen wil doen. Nee, wij willen de, de wil doen van de vader. Ja, maar ik vind dat gewoon moeilijk. Louis, ik vind het gewoon moeilijk, want dan kan ik niet mee eens zijn met wat jullie doen. Dat kan wel zijn. Maar lieve mensen... Tuchtig je lichaam. Dwing hem. Echt waar, het is zo bijbels als wat. Dwing hem, die kan op te gaan. Het bidden, dat helpt wel, maar niet in die zin zoals wij dat verstaan hebben. Soms moeten we ons lichaam dwingen. Ons lichaam tuchtigen. Weet u waarom? Om later niet verloren te zijn. Je waait zomaar niet het paradijs binnen. Echt waar. Er is nog een lange weg te gaan. Maar in liefde kunnen we vreugde met elkaar hebben. En dat hebben we ook. En als er sommig, soms troubles komen, dan is het goed. Prijs de Heer daarom. Maar als u problemen hebt, kom dan. Spreek met ons. We hebben samen het brood gebroken en de wijn gedronken. U bent voor eeuwig en altijd met ons verbonden. U komt er nooit meer los van. Ook al maak ik tien keer fouten op een dag. U zal me moeten vergeven. Dat zijn mijn woorden niet. Soms denkt Petrus ook snel van af te komen. Maar hij komt er echt niet van af. Hij dacht van nou. Als hij zegt acht keer. Dan is het mooi. Maar dan heb ik nog één keer acht te vergeven. En dan is het klaar met hem. Street eronder. Adieu paraplu. Hij is ook van vlees en bloed. Dus belangrijk is gewoon dat wij door hem gekend worden. Dat onze namen ingeschreven staan in het boek des levens. Dat is belangrijk, dat is ons doel. Er zijn zo, mensen, zo, zo weinig mensen die, die, die het woord kennen. Denk maar niet dat Petrus, toen hij zeg maar enkele jaren met met zijn Heer en Meester wandelt dat hij alles wist. Hij wist niet eens. Hij wist niet eens dat Jeshua de Messias is tot het moment dat vader hem heeft geopenbaard. Dat wisten ze niet eens. Die ene zegt hij is Elia. De andere zegt hij is Johannes de Doper. En wat zegt Jeshua? Wie zeg jij die ik ben? Zeg, gij zijt de zoon van de levende God. En wat zegt Jezus? Vlees en bloed hebben jou niet geopenbaard. Als vader of zoon het ons niet wil openbaren, komt u het nooit achter. Nooit. Er zijn vele mensen die de Bijbel lezen en er zijn er veel mensen die de Bijbel kunnen lezen. Nog beter dan dat ik ze kan. Maar er zijn er ook heel veel mensen die het niet begrepen hebben wat er staat waarom niet? omdat God het nog niet heeft openbaard het is verborgen voor wijzen en voor verstandigen het is met de verstand van de mens echt niet achter te komen God moet het je openbaren ook al komen de predikers die prediken dingen die niet door de beugel kunnen maar omdat je hem zegen, wordt je zelf ook gezegen. Wanneer er een worsteling plaatsvindt tussen een prediker en de gemeente, daar geniet ik gewoon van. Ik geniet enorm ervan daarachter. Waarom? Ik geniet van de andere dingen waar het niet, niet gaat. Het ging dus gewoon niet over waar ik van geniet. Er zijn zoveel mensen die menen te zien... Maar die zijn gewoon blind, die zien het gewoon niet. Wij zien het wel, wij hier wel. Wij zien het wel. Maar velen zien dat gewoon niet. Je kan het met je ogen niet zien. Met je oren ook niet. En met je verstand ook niet. En ook niet met je hart. Als God het gaat openbaren, dan zie je de dingen. Er was een man die is al die tijd altijd blind geweest. Iedereen heeft hem dagelijks gezien. Wanneer ze naar de synagoge toe gaan en wat ze weer teruggaan, zien ze hem daar zitten, te bedelen. Op een nacht kon hij wel zien, want Yeshua had hem genezen. Toen vragen ze zich af: Was hij dat nou? Of was het iemand anders? En dan zegt die blinde: Ja, ik ben het. Nog niet geloven? Even naar de moeder en de vader gaan. Is dat je zoon? Lieve mensen, wie is er nog blind? Dat heb ik hier de laatste drie weken van genoten van dit soort verhalen. De worstelingen gingen ergens anders. En hier geniet ik er gewoon van. Van alle mooie verhalen die tussendoor verteld worden. Geweldig. Daar groeien je van. Zegen nou, zegen nou. Een ieder die een boodschap brengt van Yahweh. Want het is goed voor jou. Want het gaat erom, jij moet er gezegen worden. Echt, er zijn er genoeg geweest die denken van, ja, wat moet ik hiermee? Eén woordje, ik denk, ach, je ziet het, het is niet voor niets geweest dat ik, toch, dat ik er toch ben, dat ik dat mag horen. Het is vader die het ons openbaart, omdat je hart op de goede plaats zit, maar daar gaat het namelijk om. We luisteren graag naar goede predikers, predikers. dan willen we graag horen van die hele grote mannen. Met prachtige getuigenissen. Maar daar gaat het helemaal niet op. Ik hoop dat wij, dat, wij, dat wij mogen zien. En dat wij mogen weten. Waar het eigenlijk wel om gaat. En dat we het geduld kunnen opbrengen. En echt waar. Als het van u zelf moet afkomen. Gaat het dus niet lukken. Ik ga u een stukje brengen in naar de Korinthe weer. Ik ga u naar 1 Korinthe 2. Het is heel belangrijk, lieve mensen. Want het niveau is niet gelijk van iedereen. We hebben niet samen hetzelfde niveau. De meesten van ons hier, die hebben gewoon heel veel dingen zelf geleerd of ergens anders van gehoord. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Zal u van, van mij niet horen. Maar ik heb andere dingen geleerd. Ik heb maar één goeroe en ik heb één Bijbel. Zeven verschillende vertalingen. En God de Vader gaat het me duidelijk maken. En u ook. 1 uh, Corinthe 2, ik uh, wil een stukje van vers 6. Uh, Toch spreken wij wijsheid bij hen. ...die daarvoor rijp zijn en wijsheid echter niet van deze eeuw... ...nog van de beheersers deze eeuw, wie macht er niet gaat... ...maar wat wij spreken als een geheimenis... ...is de, de verborgen wijsheid Gods. Dus hier hebben we dus toch over de verborgen wijsheid Gods. Dit zou je dus met je verstand en met het lezen zou je dus niet komen... We moeten dus echt een hart op de goede plaats hebben, we moeten nederig zijn, zachtmoedig zijn, de liefde Gods in ons hebben, om te kunnen begrijpen wat hier staat. Oh, maar dat begrijp ik wel, ik weet het, er zijn er veel mensen die dat begrijpen. Ik ga naar vers 10. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest, want de geest doorzoekt alle dingen, zelf de diepten Gods.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 Dat we echt gewoon... Ja, broeder Verdal spreekt over kwartjes. Maar uh, het gaat echt om euro's. Het is toch wel ietsje meer dan dat. Hiervan spreken wij dan ook... met woorden die niet door menselijke wijsheid... maar door de geest geleerd zijn... zodat met het geestelijke dat vergelijken. Doch een ongeestelijk mens... aanvaardt niet hetgeen van de geest God is... Want het is hem een dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slecht geestelijk te beoordelen is. Ik wil niemand beledigen, broeders en zusters. Maar lees dit nou thuis, keer op keer, totdat u echt mag begrijpen wat hier staat. Want je kan het dus niet uitleggen. Dit kan je dus gewoon niet uitleggen, want dan... Dan, dan beledig je iemand, dan raak je iemand in zijn ziel en dat doet pijn. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des heren dat hij hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. De zin van Christus, de gedachten of het denken van Christus, dat hebben wij, zegt Paulus. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeslijke nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kan gij nu ook nog niet, zegt hij. Lieve mensen, ook wij moeten het leren dat er ook onder ons mensen Zijn. Die nog met melk gevoed moeten worden. Daarom vraag ik de mensen. Die de geest gods hebben. Alleen die mensen. Alleen die broeders en zusters. Die de geest gods hebben. Die wederom geboren zijn. Die zien kunnen. Geduld moeten hebben. Met de anderen. Met de wijsheid leren omgaan. Want als we de wijsheid gods hebben. Moeten we ook leren omgaan. Want dan, dan heeft vader binnen de gemeente zijn doel bereikt. Ik hoop dat het duidelijk is geworden wat ik hier gesproken heb. Er zullen er nooit meer nijd en twist zijn in de gemeente, binnen de gemeente. En misschien heeft u een andere mening over bepaalde dingen. Dat mag, dat is helemaal geen probleem. Samen zullen we toch groeien naar dat ene. Zoals vader dat bedoeld had. Dus geen eenheid in verscheidenheid. Maar een eenheid zoals vader bedoelt het bedoeld heeft. Zoals vader en zoon één is. Zo zullen we met elkaar één zijn. Eén van ons denken. één van alles. In alles moeten we dus één zijn. We kunnen er misschien nu nog niet aan denken. Maar het gaat komen. Omdat die geest in ons werkt. Hij werkt in ons. Wij worden zo, zeg maar gezegd, verbouwd van binnen. We moeten alleen geduld hebben. We moeten het geduld leren opbrengen. En als je dat niet hebt, tuchtig jezelf. Dwing je lichaam. Paulus had, Paulus had namelijk over, over een wedloop, over een bokser, over mensen die doen voor een erekrans, of voor, voor het vergankelijke krans. Doen ze alle dingen ontzeggen om die erekrans te behalen. Zullen wij dan niet voor die. Voor die Eeuwige krans die we mogen, mogen ontvangen. Niet alle dingen doen wat hij van ons vraagt. Dwing je lichaam. Gaat niet vanzelf. Ook al is het moeilijk. Echt al is het moeilijk. Als er een bepaalde antipathie is ontstaan. Verzoen jezelf. Laat het niet langer op zich wachten. Voor de mensen die. Als het al te ver is geweest. En dat gaat het niet meer werken. Lieve mensen. Buig. Buig niet voor elkaar, maar buig voor onze vader. Hij heeft alles gedaan om ons te redden. Hij heeft zijn zoon aan u en aan mij gegeven. Die hebben we mo mogen ontvangen. Het is duur betaald. Het is niet zomaar niets. Hij heeft zijn enige geboren zoon aan ons gegeven om ons te redden. Is het dat dan niet waard? Amen? Amen. Thank you.